een goedemiddag allemaal. Dit is het uh, Bartimeus iPhone, iPad, iOS vragenuur. Het is vrijdagmiddag drie uur op 25 januari. Allemaal welkom. Um, Dirk is alleen maar als Dirk iPhone of zoals mijn spraak in het Engels zegt de Durky phone aanwezig. Um, Dirk was aan het begin van de week ziek geworden en echt goed ziek, want hij mailde ons dat hij nog wenste te roken... Nog een biertje wilde, nog een glas wijn. Ja, dan, dan ben je echt grieperig. Hij is uh, wel op de achtergrond aanwezig. Hij hey, luistert lekker mee. Wat gaan we doen vandaag? Uh, we beginnen met de vragen die bij I Ask zijn binnengekomen. Dat zijn er twee. Dan gaan we verder met Blind Square. Dat zal best wel wat tijd in beslag nemen, want er valt best het een en ander over te vertellen. En ik heb ook vanochtend een... ...mij in de sneeuw gewaagd hier in Lelystad om een proefje te maken. Daarna gaan we naar een, een app die al een tijdje stond, uh, Dieren eHBO. En dan heb ik ook nog twee audio-apps, maar ik doe vanmiddag alleen de audio notes, ...want ik ben bang dat we dan alweer ruimschoots over de tijd zitten. En tot slot natuurlijk alles wat er uh, bij ons allemaal hier in de chat naar boven komt borrelen... ...aan leuke dingen, aan vragen, noem maar op... Uh, voordat ik begin met uh, de vragen van IASK. Zijn er nog mensen die uh, echt voordat ik begin iets kwijt willen? Ik hoor helemaal niks. Um, ik hoop wel dat uh, jullie mij horen. Uh, Astrid, ik ga eerst jouw vraag uh, beantwoorden van IASK. Hoor je mij wel? Ja hoor, hoor je mij? Ja hoor, helemaal. Oké, okay, dan is het uh, prima in orde. Um, ja, ik kan het hier uh, niet demonstreren. Ik heb het vanochtend nog even uitgebreid. De vraag van Astrid was... Hoe zit dat nou met filesharing um, in iTunes? Uh, jij zegt dat je het uh, één keer uh, hebt uh, kunnen zien en daarna niet meer. Nou, even uh, in het kort gezegd, als je je iPhone aansluit aan je PC en je gaat uh, naar iTunes, je opent iTunes. En je pijlt dan in het uh, bronnenlijstje naar je iPhone. En je gaat dan tabben, dan krijg je... Al die aankruisvakjes, eigenlijk zijn het een soort tabbladen, want op het moment dat je zo'n aankruisvakje aankruist, verandert je hele scherm. Iedereen kent ze wel: um, info, apps, muziek, foto's, noem maar op. Op het moment dat je apps aankruist, dan krijg je dus allerlei informatie die met het synchroniseren van apps te maken hebben. Heeft, sorry. Um, als je daar doorheen gaat tabben, dan zie je de apps. Uh, je krijgt ook nog een aankruisvakje of je Nieuwe apps wilden synchroniseren of te overzetten. Ik weet niet meer precies hoe dat daar stond in mijn Engelse versie. En als het goed is, krijg je op een gegeven moment ook een venstertje dat zegt van dat uh, um, er een lijst komt van apps uh, die, uh, zeg maar, filesharing kunnen hebben. Zowel van als na je PC. Ik heb vanochtend gemerkt, Astrid, dat als ik uh, dat um, veld heb gehad met dat berichtje, dat is een alleen lezenveld. En ik tap door. Dan kom ik meteen in de gegevens van mijn iPhone. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar tap ik een keer terug. Dan zie ik dat lijstje ineens wel. Nu heb ik dat met JAWS gedaan. Um, ik weet niet waar jij het mee gedaan hebt. Misschien met JAWS en misschien ook met NVDA. Maar het lijstje is er dus wel. Je moet dan dus wel apps aankruisen. Maar het is dus niet altijd even goed te vinden als het gaat om iTunes 11. En ik vermoed dat dit gewoon iets met de, nou, met de toegankelijkheid te maken heeft. Dus probeer het nog eens, sluit je iPhone aan, kruis het uh, vakje apps aan en tap eens wat rond en als je voorbij dat punt bent dat je uh, het uh, verhaaltje hebt gelezen over dat uh, er nu een lijstje komt met apps die je uh, bestanden kunnen verplaatsen, tap dan nog eens heen en dan weer terug en dan zou je het lijstje moeten zien. Dat hoop ik en anders gaan we gewoon een keer even tandemen en dan wil ik het wel eens even zien bij jou. Oké, okay, uh, ik laat even de microfoon los voor jou. Ja, uh, ik heb dit uh, aan Alwin ook gemaild. Want Alwien die gebruikt Voice over Daisy. En daar heb je dat ook voor nodig. Uh, die zei uh, toen tegen mij... Ja, het is mij ook maar één keer gelukt. En daarna niet meer. Dus ik mailde haar dat ik uh, dit berichtje aan iOS had gestuurd. En toen zei ze... Ja, het is me daarna nog een keer gelukt. Toen heb ik namelijk Ctrl-S gedaan. En toen lukte het me ineens weer wel. Dus, nou ja, uh, Ctrl-S... Dat is geloof ik om die zijbalk te, weg te krijgen... Of juist niet. Het, maar je moet Ctrl-S doen. Hè? Als je voor het eerst iTunes 11 opstart. Dat heb ik nog, daarna nog niet geprobeerd. Maar ik zal allebei die methodes proberen. En als het me niet lukt, dan geef ik wel even een gil. Lijkt me prima. Wat dat Ctrl-S betreft. Daarmee inderdaad krijg je dat uh, oude vertrouwde bronnenlijstje. Wat je ook in uh, iTunes 10 had weer terug. En als je dan weer Ctrl-S doet. Het is een soort schakelaar. Dan verandert dat weer. En dan komt er een soort minuutje. Maar daar vind je niet alles in. Dus... Uh, als je rondtapt en je vindt niet die bronnenlijst. Ik geloof dat Jaws iets roept van structuur, structuurbeeld bronnenlijst. Als je dat niet krijgt moet je een keer ctrl s doen en dan gewoon weer rondtappen. Ja, het is dus inderdaad wat ik vanochtend al merkte een beetje um, niet helemaal duidelijk. Uh, wanneer het wel en wanneer het niet verschijnt. Het kan zijn dat Jaws als je tapt eroverheen springt. En door terug te te tabben, kwam hij ineens wel. Ja, meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Ik heb het vanochtend een paar geprobeerd. Ik moest ook iets van list recorder eraf halen. En dat is wel gelukt. Dus ja, ik. Eh, nogmaals, eh, als het dus niet gaat, gewoon even bellen en dan gaan we even tenderen. Oké, okay, de tweede vraag was een vraag over de podcast. Daar, eh, iemand schreef dat hij, als ik het goed begrepen heb, op beide podcasts, eh, als hij die, die ging downloaden, hetzelfde bestand kreeg. Um, en uh, Dirk heeft daar in het forum al over geantwoord. Ik, ik weet niet of het inmiddels allemaal al in orde is met de podcast dat ze er allemaal in staan tot en met vorige week. Uh, Nens, uh, kun jij dat vertellen? Ja, maar ze staan er allemaal weer in. Blink Magazine doet het ook weer, gelukkig. Uh, nee, uh, de podcast is up-to-date en ik weet niks van deze vraag, maar uh, Dirk waarschijnlijk, dus dan krijg ik het vast van hem te horen. Oké, okay, nou ik zou even kunnen proberen of die inderdaad de goede download pakt, maar het, het lijkt mij dan dat dit probleem inmiddels is opgelost. Oké, okay, ik laat de microfoon nog even los voor een vraag eventueel over dat file sharing. Oh nee, niet over filesharing. Uh, nee, die, die podcast, waar had ik nog even een vraag. Uh, maar er is ook een RSS feed. En uh, Kan ik die RSS feed nou in een app uh, stoppen, zodat ik automatisch die podcast krijg? Lijkt me wel chic. Nens, daar mag jij een antwoord op geven. Oké, okay, en op Blink Magazine is die nieuwe podcast waarin uh, jij Nancy uitlegt over die slimme afspeellijsten. Want de laatste link die we kregen van Dirk via het voorhoren. Dat was de podcast van uh, 14 dagen geleden, dus uh, daar kan ik die erbij pakken. En over dat iTunes-gebeuren, uh, met NVDA pakt hij hem ook niet altijd. Maar je moet dan wat meer tappen en dan kom je wel sowieso in die boomstructuur. Ja, dankjewel voor de tip, voor de NVDA-tip. Uh, de slimme afspeellijsten, ja, die uh, zit erin. Volgens mij, podcast nummer 48. In ieder geval de laatste in de rij. Um, de andere vraag was de RSS-feed. Ja, daar is die inderdaad voor opgezet. Alleen, um, hij werkt nog niet zo mooi. En uh, waarschijnlijk gaan wij een. Uh, ja, dan gaat, gaat dit, die podcast gaat verhuizen naar de padje mee eens, maar, En dan komt er een goede die je via de iTunes Store gewoon kunt uh, gebruiken. Dus dan heb je gewoon de echte originele podcast. Voor nu. Oké, okay, nou dan wachten we daar gewoon op. Bedankt. Ja, want ik begrijp dat je nu nog niks met die rss feed kan. Ja, je kan er wel wat mee, maar hij staat niet in de goede volgorde. Hij, hij geeft het niet goed weer uiteindelijk. Oké, okay. goed. Nou, dat, uh, dat gaat dus binnenkort helemaal opgelost worden en uh, allemaal prima, prima lopen. Nou, dan gaan we nu beginnen met Blind Square. Dan zet ik de microfoon even vast. Oké, okay. Blind Square. Um, een tijd geleden heeft uh, Daniel BlindSquare hier uh, geïntroduceerd, heeft een verhaaltje overgehouden. Um, wat is BlindSquare? BlindSquare is een navigatie-app, speciaal voor blinden geschreven. De naam zegt dat al. En um, wat kun je ermee? BlindSquare vertelt je waar je bent en vertelt ook wat er in jouw omgeving is. Je zou kunnen zeggen uh, dat het uh, iets is als Ariadne. Alleen net even weer anders en ook met allerlei informatie daaromheen, informatie die Ariadne niet geeft, maar bijvoorbeeld uh, Sendero was dat geloof ik GPS gaf dat wel. Hij geeft allemaal points of interest. Um, Blind Square ze hebben hem blijkbaar zo genoemd omdat Blind Square voor die locaties gebruik maakt van Fool Square. Full Square is ja wat ze zelf zeggen een soort Twitter. Alleen dan net even iets anders. Wat je kunt doen met Foolsquare is inloggen op een plek. En dan daar iets over vertellen. Bijvoorbeeld, je bent ergens in Amsterdam. In de uh, oude steeg Dwarstraat, weet ik veel, noem maar wat. En je vindt daar een heel leuk bistrootje. Dan ga je naar Foolsquare, je logt in, die ziet jouw positie. En je zegt van je kan hier heerlijke uien op eten. Nou goed, voor wat het waard is. Die informatie kun je dus delen. Oké, okay, um, BlindSquare is voorzien van eigen spraak, er zit een eigen spraaksynthesizer in, um, welke dat is ben ik even vergeten, maar dat zullen jullie zo horen. Ik vind dat, ik ga er nou meteen nu al iets over zeggen, ik vind dat zelf niet altijd even praktisch, omdat um, je kunt die spraak wel uitzetten, maar dan hoor je helemaal niks, maar je kunt hem niet even stoppen. En dat betekent dat je soms echt moet wachten tot hij is uitgesproken met al zijn informatie en dan kun je pas weer wat doen. Wat betreft al die interessante punten, kun je, die zijn verdeeld in categorieën en kun je in het appje zelf aanzetten welke categorie je wel en niet wil horen. Ik ga nu naar BlindSquare. Navigatie, geopend, Navigon, ajak gps. Miverite, ajak me gps. Runkeeper, ajak me gps, blind square. mijn plaatsen, thuis. Ongeveer 10 meter. Eten en drinken, wees klaar, de Kaiman. 155 meter op 1 uur. Aanaat oliebakkerij 2 185 meter op 1 uur Wimpels en diensten C100 180 meter op 1 uur C100 duselaar. 180 meter op 2 uur Nou, ik moet even wachten, maar ik denk dat die is uitgekletst uh, GPS ontvangst is slecht. Ja, dat is leuk. Die wordt vanzelf wel beter. Um, dit is dus de spraak. Deze spraak kun je via de instellingen sneller en langzamer zetten. En ook harder en zachter. Ik ga nu even het scherm met jullie doorlopen. Zoeken knop. Een zoeken knop bovenin. Gereedschap knop. Gereedschap. Ik loop ze zo. Ik ga er zo even wat dieper in. Full square knop. Full square dat is dus waar we het net over hadden. Dan kun je inloggen. Extra knop. Een extra knop. Meldingsfilter. Knop. Meldingsfilter. Spraak uit. Knop. Naar plaatsen zoeken binnen een radius van 175 meter. Aanpasbaar. Je hoort het al. Dit is aanpasbaar. Dus dit is zo'n schuif die je met één vinger uh, verticaal vegend uh, kunt uh, veranderen. Ik zal, dat even, ik zal dat nu even niet doen. Want ik heb kans dat hij dan meteen weer gaat kletsen. Hier bepaal je dus de afstand mee waarbinnen hij moet gaan melden dat er iets is. Dus als er binnen 175 meter uh, een uh, winkel is of iets anders, een andere dienst die je hebt ingesteld, dan gaat hij dat melden. Mijn plaatsen, zoeken. Mijn plaatsen. Je kunt net als bij Ariadne, kun je de, uh, eigen plaatsen, eigen punten invoeren. Bij Ariadne heet dat dus favorieten, hier heet het mijn plaatsen. Mijn plaatsen, schatelknop. Je kunt hem aan of uitzetten. Dat betekent dat hij, als de, de app gaat praten, hij meldt of niet meldt. Gedeelde plaatsen activeren door aanmelding bij Fullsquare. Dat, dus gedeel... dat gaat dus via Full Square? Cultuur en ontspanning. Zoeken. Cultuur en ontspanning. Schakelknop. Aan. Je hebt dus van iedere categorie een zoekenknop. En een schakelknop die je aan of uit kunt zetten. En die bepaalt of hij bij het melden van de verschillende plaatsen die hij in de buurt heeft... Uh, Meegenomen. School en universiteit, Zo. School en universiteit, zoeken. School en universiteit, schakelknop, aan. Hij is soms een beetje traag. Adres is Jol 40. 1045, Lelystad, richting Noordwaarts. Nou, dat klopt niet, want ik woon niet op Jol 40. Eten en drinken, zoeken. Eten en drinken, schakelknop, aan. Eten en drinken, schakelknop, aan. Uitgaan, zoeken. Uitgaan, schakelknop, aan. Op een lucht, zoeken. Open lucht, schakelknop aan beroepen en andere zoeken. Beroepen en andere schakelknop aan wonen zoeken. Wonen schakelknop aan winkels en diensten zoeken. Winkels en diensten schakelknop aan vervoer en reizen zoeken. Vervoer en reizen, Schakelknop. Aan. Nou, dit zijn dus allemaal categorieën. En die kun je dus aan- of uitzetten. En met dat zoeken. Zal die je dus. Ik reizen. zal dat nu eens even bij vervoer GPS en reizen. Ontvangst is okay. Kijk, ik zal nu bij zoeken even dubbel tikken bij uh, vervoer. Kijk of je het vindt. Vervoer en reizen. Zoeken: Vervoer en reizen. Afstand. Oké: okay. Vervoer en reizen. Afstand tot Basisplaatsen is 390 meter, koptekst. Gerangschikt volgens afstand. Basisplaatsen, 400 meter, 8243 B.L.I. Stad. Geen idee wat dit is. S. V. De meander, 560 meter. Oostvaardersbrug, 1 kilometer. Supertank, 1,2 kilometer, Zuiveringweg 7. Dushalteboeierbrug, 1,2 kilometer. Nou, je hoort dus inderdaad wat... Batavia 1,2 kilometer. Wat dingen noemen die met vervoer en reizen te maken Geen hebben? bushalte Kempena Ost, 1,2 kilometer. Kempena 1458, hal 1,3 kilometer. Bushalte Kempena 1,3 kilometer. Ostvaderstek, 1,5 kilometer. Geen idee waarom die dus dit soort dingen noemt. Dat, dat ja. Knop. En de bushaltes die hier in de buurt zijn, die noemt hij niet. Ik zou je vast verklappen. Ik heb dat niet opgenomen trouwens, maar ik heb vanaf het station. Uh, tijdens mijn busrit hiernaartoe uh, Blind Square aangehad En hij zou dan volgens zeggen Alle uh, bushalters moeten melden Dat deed hij helaas niet um, Als ik schud met mijn iPhone Dan gaat hij me vertellen waar ik ben Waar ben ik? Adres is Jol 41003, Lelystad, richting zuidwestwaarts. Nou, hij heeft nu weer een ander adres. De volgende splitsing is Jol en Jol 34, afstand 55 meter. Bent u uitgepraat? Oké. Okay. Zoeken, knop, gereedschap, knop, voorspraak extra, knop, meldingsfilter, spraak uit. Mijn plaatsen zoeken binnen een radius van... Het. Mijn plaatsen, zoeken. Ik pak even mijn plaatsen zoeken. Geselecteerd. Mijn plaatsen, 1 plaatsen gevonden binnen een radius van 185 meter. Tere Mijn plaatsen, 1 plaatsen gevonden binnen een radius van 185 meter. Kom. Voeg toe, knop. Voeg toe, hier kan ik dus ook een plaats toevoegen. Dat heb ik dus vanochtend gedaan uh, toen ik hier voor de buitendeur stond en die heb ik thuis genoemd. Voeg toe, knop. Gerangschikt volgens, pop volgens populariteit, 185 meter. Kom. Thuis, 14 meter. Hij reageert soms een beetje traag, je hoort hem, want ik veeg echt dan van links naar rechts en dan zegt hij hetzelfde. Verangschikt volgens afstand. Koptekst. Thuis 14 meter. Grasveld 420 meter. Hij zegt niet in welke richting. Ik heb dat wel een keer gehoord. Zoeken. Um, ook op het moment dat ik hier naartoe loop, heeft hij thuis niet gemeld vanochtend. Dat zullen jullie straks in de opname ook horen. Gereedschap. Knop. Gereedschap. Zoeken. Knop. Ja. Gereedschap. We gaan even Knop. kijken bij gereedschap. Attentie. Een actie kiezen. Een actie kiezen. Rondkijken. Rondkijken, dat gaan we zo doen. Uw locatie. Knop. Mijn locatie, nou dat is eigenlijk hetzelfde. Waar ben ik? Als ik dus ga schudden, krijg ik hetzelfde, dezelfde informatie. Mijn plaatsen. Knop. Mijn plaatsen, dan krijg ik um, dat eigenlijk zo ongeveer hetzelfde schermpje. Ik zal het eens doen. Waarschijnlijk iets meer Mijn informatie nog. Toe, knop Thuis 14 meter. GPS-nauwkeurigheid 9 meter. Grasveld 420 meter. Nou, ik zal eens dus even op dat grasveld tikken. Grasveld, 420 meter, op 5 uur, terug, knop. Op 5 uur, kijk. Er is trouwens vanochtend een update gekomen, dus het kan best zijn dat er dingen bij zijn gekomen die ik nog niet had gezien. Grasveld, 420 meter, op 5 uur, Koptekst. wijzig, knop. Categorie is mijn plaatsen. Bijhouden starten, knop. Bijhouden starten, kijk. Dit is nieuw. Dat las ik vanochtend in de App Store. Heb ik helaas dus nog niet kunnen uitproberen. Navigatieplannen. Knop. Ja, als je navigatieplannen kiest, dan kan hij dat niet zelf, want het is geen turn-to-turn uh, -turn, uh, navigatieprogramma, dus van, uh, van deur tot deur. Maar wat hij dan doet is, en ik zal dat eens even laten horen, gaat hij kiezen, navigatie op selecteren, navigon knop, kaarten knop, annuleren knop. dat hij dan gaat kijken welke navigatieprogramma's je op je iPhone staan. En daar kun je er een van kiezen. 20 meter. Oké. Okay. Ik heb op annuleren geklikt. En nu gaat er van alles mis. Ja. Ik ga hem eventjes gewoon even zien. Navigatie. En even kijken wat er in de. ...apkiezer staat, Kantoormap. zodat ik niet verrast kaarten. word. Kaarten, zie je wel. Hij heeft toch kaarten gestart. Zal ik wel iets fouten abs wijzigen? Leggen? Of hij verspringt. Blind kaarten. Zoals ik dat net ook zag. Oké, okay. we gaan nu weer naar Blind Square, blind -square. terug. Zuid Kantoormap, 7 apps, omhoek map. 7 ops, navigatie map. 6 ops. En we gaan blindscare navigatie. Gro, navigatie. Navigatie. Ayat, Ayat, GP, Blindsquare. Zo, we hebben we Blindsquare weer. Blindsquare. Zoeken, knop. 17-00, duselaar. Komt hij weer. 170 meter op 2 uur. Mitra. 155 meter op 3 uur. Eten en drinken. weesklaam, de Kaiman. 165 meter op 2 uur. Mijn plaatsen thuis. Ongeveer 17 meter. Ja, ik weet niet of jullie het opvalt. We zullen het straks in de opname ook horen. Um, de eerste keer toen ik hier uh, dit appje opende... ...toen gaf hij de Kaiman aan. Hij gaf C1000 en C1000 Dusselaar aan. Dat is dezelfde, want er is iemand één C1000. Maar wat je dus nu hoort is dat hij nog iets meer... ...hij geeft de Mitra aan. Dat deed hij toen niet. Nogmaals, straks in de opname zul je horen dat dit vaker gebeurt. Geen idee waarom die niet meteen alles aangeeft. Voorskwaren, knop, extra, meldingsfilter, extra, Vo. gereedschap, knop. Nog even terug naar de gereedschappen. Attentie, een actie kies, rondkijken, uw locatie, knop, mijn plaatsen, knop, bijgehouden plaatsen, knop, recent, knop, annuleren. Recent. We gaan even naar rondkijken. Rondkijken, knop, rondkijken, gereedschap, knop. Oké. Okay. In het zuidwesten bevindt zich mijn plaatsen. Oké. Okay. Ik ben ook nu ook gericht op het zuidoost. Zuidwesten met mijn iPhone. Ik draai hem nu even naar het... Zuidoest. Splitsing van Westerdreef en Gondel 19. Afstand 140 meter. Oké, okay, dat is heel aardig. Ik draai hem nu naar noorden. Oost. Noordoest. Daar vindt hij niks. Noordwest. Splitsing van jo, en JO 34, afstand 55 meter. Waarom zegt u Splitsing hij van JO 34, JO Ook okay. Zuid. Nu is het... Zuidwest. Dit kan ik niet stoppen. Ik moet dus nu weer de... Adres is JO 4047. Ik Not. moet weer gereedschap in. Attentie. Een actie. Rondkijken beëindigen. En rondkijken beëindigen. Daar is geen beweging voor. Not. Dit was gereedschap. Voorskwaren. Extra. Not. We gaan even naar extra's. Attentie. Blindskwaren 1.31. Dat is de nieuwe versie. Instellingen, knop. Instellingen daar gaan we even in. Instellingen, koptekst. Schudden om een adres te zoeken. Knop. aan. Dat staat dus aan. Schudden om in te checken. Knop. uit. Dat inchecken dat heeft dus te maken met uh, wanneer je in wilt checken in Full Square. Achtergrondmuziek toestaan. Geen gebruik van blindsquare square in achtergrond mogelijk. Schatelknop, uit. Oké, okay, als je dus muziek op de achtergrond toestaat, dan kun je blijkbaar. BlindSquare niet op de achtergrond gebruiken, dat kan anders wel. Je kunt je iPhone gewoon um, um, uh, vergrendelen en dan blijft BlindSquare... gewoon is op Lelystad, richting Noordwaarts. Oké. Okay. Adres automatisch weergeven. Schakelknop aan. Geselecteerd. Meter. Knop 1 van 3. Voet. Knop 2 van 3. Ja. Knop 1 van 3. heeft met de afstanden te maken... Geselecteerd kloksgewijs. En knop. dit heeft met 1 van 3. de richting te maken. Proportioneel knop 2 van 3. Graniel knop 3 van 3. Spraaksnelheid 35% aanpasbaar. Dat is dus de spraaksnelheid van de ingebouwde. Spraaksynthesizer. Spraakvolume 45%. 45%. Aanpasbaar. Taal kiezen. Nederlands. Nou, nee, kun je een taal kiezen. Amerikaans-Engels. Schakelknop uit. Die staat uit. Ik weet niet. Ik snap niet helemaal precies waarom hier twee van die dingen staan onderaan scherm terug knop. en we gaan weer terug dat waren dus de instellingen zoeken knop. nu moet ik weer naar gereed hoofdletter g extra knop meldingsfilter knop. De, extra extra knop. weer attentie blindsquare instellingen knop. l knop inst blindsquare 1.31 l accessoire over blindsquare knop. feedback geven knop. annuleren knop dat is wat er hier dan nog in zit extra, en dan hebben we knop. nog meldingsfilter knop. meldingsfilter daar zal ik even ingaan meldingsfilter terug knop Meldingsfilter, koptekst. Alles, 1 van 6. Kiezeronderdeel. Daar Dan kun je dus met verticaal te vegen. Enkel straten, 2 van 6. Straten, zes. Mijn plaatsen, 3 van 6. Dan hoor je dus alleen maar je eigen favorieten. Mijn plaatsen en straten, 4 van 6. Enkel plaatsen, 5 van 6. Geen, 6 van 6. Geen helemaal niks. Ne en alles, 1 e van 6. We laten hem even lekker op alles staan. Terug, knop. Oké, okay. zoeken. Um. Knop. Dit is wat mij betreft even alles wat er in het appje zelf zit. Er zit natuurlijk, ik sla ongetwijfeld dingen over, maar anders dan zitten we hier om vijf uur nog. Ik wil jullie nu even de opname van vanochtend laten horen. Hier komt dus mijn opname van vanochtend. Ik heb die gemaakt met de iPhone en dat is wel even leuk misschien om te vertellen. Ik heb eerst Recorder gestart, een nieuwe opname gestart en toen via de thuisknop Recorder verlaten. Hij blijft dan keurig opnemen. En daarna heb ik Blind Square gestart. Het enige waar ik wel even op moest letten was omdat het microfoontje van je iPhone en het spiekertje vrij ligt bij elkaar zitten. Dat je uh, je iPhone uh, niet te hard hebt staan. Oké, okay, ik sta nu uh, voor mijn voordeur in de sneeuw. Ik ga naar de map navigatie. navigatie. En ik start Blind Square. Mijn plaats thuis. Ongeveer 10 meter. Splitsing van Jol en Jol 34. Eten en drinken. Vestaam de Kairon. 135 meter op 10 uur. Winkels en diensten. C10.00. 160 meter op 10 uur. C10.00. Dusselaar. 140 meter op 10 uur. B.S. ontvangst is slecht. Oké, okay. nou, die wordt straks zelf al beter. Ik vergrendel hem. Schim vergrendeld. En ik hou hem wel in de hand. Ik hoop dat het allemaal zo hard genoeg had zijn. Uh, wat je hier al hoorde was dat hij noemde de viskraan de Kaiman. Dat is inderdaad de viskraan die hier in het winkelcentrum staat. Maar die staat er alleen op vrijdag. Uh, verder hoor je twee keer de C1000, één keer gewoon C1000 en de tweede keer C1000 Dusselaar. Zo heet hij eigenlijk ook. Dus we hebben het hier over de, dezelfde C1000. Oké, okay, ik, ik ben niet helemaal klaar. Ik moet even in ieder geval een handschoen aantrekken waar ik de beugel mee vasthoud. Ik ga nu lopen, dus je vooraan. En de bedoeling is dat ik even een rondje in het winkelcentrum loop. En dat ik dan laat horen wat er allemaal wordt gezegd. Um, ik heb nog een punt aangemaakt. Een grasveld, maar ik weet niet of ik daar nu ga komen. Ik heb ook een punt bij mijn eigen huis aangemaakt. En daar ga ik natuurlijk wel weer komen. Goed zo, douche. Douche is toekrekt. 410027, Lelystad, richting zuidwestwaarts. Oké, okay, die richting klopt wel, maar het adres niet. Want ik loop hier langs uh, Jol 39. Oeps, over. Goed zo. Maar goed, de GPS-ontvangst was niet zo best, zei hij. Dat dus kan zijn. Eten drinken. Ik stop hem even. Um, even voor de mensen die Lelystad niet kennen: um, je hebt hier voor allerlei wijken met de naam. Ik woon in de wijk Jol. En wat je in die wijken eigenlijk niet hebt. Dat zijn gewone straatnamen. Um, je hebt een soort bloknummer. En in dit geval woon ik dus op Jol 39. En dan heb je een huisnummer. En dat is dus vaak. Uh, ziet er dan uit als Jol 39-38. Ik noem maar, noem maar wat. Um, verder heb ik gemerkt dat dat streepje er niet altijd is. En wat uh, de spraak dan eigenlijk zou moeten zeggen is. Uh, Jol 39134, 3934. Maar wat mij opvalt is dat de spraak van uh, Blindsquare dus heel vaak zegt 39.00034. En dat is eigenlijk een fout in de spraakzin maar dat kom je misschien alleen in Lelystad tegen. 110 meter op 1 uur. Uh, hij noemt 150 meter op 12 uur. Openlucht, Jol Lelystad. 110 meter op 11 uur. Speeltuin Jol. 165 meter op 10 uur. Wind op zijn diensten. Daagrogist. 60 meter op 1 uur. Mitra. 85 meter op 2 uur. Adres is Jol 34.023, Lelystad, richting westwaarts. Nou, nee, Jol. 110 meter op 1 uur. 40 meter op 10 uur. We roepen in Rondre, Gezondheidscentrum Biool. 160 meter om 11 uur. Oké, okay, ik wil niet door de heen kletsen of door hem heen kletsen. Um, wat me hier opviel was dat er een bakkerij wordt genoemd. Ik versta niet helemaal hoe die heet, maar dat doet ook niet ter zake. Uh, waar het wel om gaat is dat toen wij hier kwamen wonen die bakkerij net een maand of zo weg was... En wij wonen hier nu bijna 9 jaar. Dus dat zegt wel iets over de actualiteit van de gegevens die uh, worden gebruikt. Oké. Okay, we komen nu bij de viskraam de Kaiman. Ik zal eens even schudden om te horen wat hij nu zegt. Oh, dat doet hij niet omdat hij vergrendeld is. Dus ik zal hem toch even moeten ontgrendelen. 1024 Ontvriendel. Brins Zoeken. Winkels en diensten. 0:36 0. 36 meter op 5 uur. Dat klopt. Aldi. 95 meter op 6 uur. Eten en drinken. Roze garde. 85 meter op 4 uur. Weeskraam de Kaiman. Ongeveer 8 meter. Overlucht. Jong. Lelystad. Goed zo Lusje, kom maar. 60 meter op 10 uur. Speeltuin de Jol. 160 meter op 8 uur. Goed zo, gaan we gaan af zijn. Thuis. 155 meter op 4 uur. Oké. Okay. Roepen in Anderen. Gezondheidscentrum de Jol. 115 meter op 12 uur. Andes is jong, De hele stad richting Noordwestwaarts. Lusje, sta. Oké. Okay, ehm... Um... Je hoort hier uh, eigenlijk alles wel goed noemen. Uh, ik ga nu even wel schudden, want ik sta nu voor de ingang van de C-1000. Waar ben ik? Dichtstbijzijnde splitsing is Jong en Jo 13, afstand 80 meter op 4 uur. Adres is Jong 3511, koppelteken 3743, Lelestad, richting noord -Oostwaarts. Nou, dat is alles wat hij zegt. Dus ik moet maar zelf bepalen dat ik bij... Loesje, ga maar vooraan. Nee, ga maar vooraan. Loesje wil de winkel in. We gaan even door. Vooraan. Um, ja, je zit natuurlijk altijd met de onnauwkeurigheid van de GPS. En wat je hier ook ziet is dat hij noemde de DA-drogist en de Mitra. En daar zat 25 meter tussen. Nou, dat zit er niet, want ze zijn naast elkaar. Dus dat is een stukje minder... Hier is een winkel ter stal, die staat niet, dat is een kledingwinkel, die staat dus niet in de database. Adres is Yol 35.000, de hele stad, richting noord -Ostwaarts. U bent in 17.00 10 0 dus in Nou, dat ben ik niet, want ik sta nu voor de DA-drogist. En dat zegt hij dus niet uit zichzelf. Ik loop nu naar de Aldi. Oh, er komt iemand de hoek omscheuren. En die zijn diensten, Clubkappers. 70 meter op 9. Uur. Nou, dat is redelijk goed. Piet Sarja, Gedroog, netto. 20 meter op 10 uur. die Jong. 130 meter op 11 uur. Adres is jongen 3523, koppelteken, 3559. Leegstreeks richting westwaarts. Oké, nu is hij uitgepretst. Uh, wat mij verbaasde was toen we net bij de viskraam stonden gaf hij allerlei informatie over uh, uh, dit winkelcentrum, maar niet compleet. Uh, hij gaf bijvoorbeeld wel Geppetto aan, de pizzeria en uh, het um, gezondheidscentrum. Hij gaf de eerste keer niet Rose Garden aan, dat is een Chinees. Uh, die zit dichter bij mijn positie dan dat die andere twee dingen zaten. Dus er zit ook voor mij een bepaalde willekeur in... ...waarvan ik nog niet helemaal duidelijk heb hoe dat in elkaar zit. Ik sta nu bij de Aldi, dus ik ga nog een keer schudden. Waar ben ik? Alres is Jol 35.011, Lelystad, richting zuidwestwaarts. De Dichtst splitsing is Jol 29 en Jol, afstand 80 meter op 6 uur. U bent in Aldi. Nou, dat is goed. Uh, ik ga weer even terug naar de C-1000. We lopen nu terug naar huis. Loesje rechts. Goed zo meid. Kom maar voorra. Doe maar. En ik ga het wat ik net bij de Aldi zei, uh, deed. Dat was uh, de schudden bij de Aldi. En hij zei dus al keurig dat ik in de Aldi was. Nou ja, ik stond voor de deur. Maar goed, dat mag niet. Ik ga dus nu naar de deadrogist. Hey hondje. Ja, hondje. Het is een hoek waar mensen omheen omrennen en de dea. Waar ben ik? Dichterste splitsing is Jol 29 en Jol. Afstand 75 meter op 7 uur. Adres is Jol 3523. Koppelteken de 3559. De Lelystad richting Zuidwaarts. Nou, meer informatie krijgen we op dit moment niet. Loesje, ga maar vooraan. Terwijl de DA wel werd genoemd. Zou je dus verwachten dat hij dat nu? Deze is Ion 3517 koppelteken 3553 deelstad richting zuidwaarts. Dat is redelijk correct. Kom maar, Lusje. Goedzaamheid. De de C1000. We staan nu voor de ingang en ik nee, nee, zie Kom maar, kom maar naast. En ik ga nog een keer schudden. Waar ben ik? Volgende splitsing is JOL 14. JOL en JOL 15. Afstand 85 meter. Alges is JOL 3511, koppelteken 3743. Lelystad richting zuidwaarts. Nou, hij geeft niet aan waar ik ben. Um, ik kan ook even kijken naar. Uh, winkels en diensten... 7000, 18 meter, 037, 01, telefoonbus. Dus. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, meter, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, in. 10, 10, meter. 10, 32 meter. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, dat was 16. Gewantschild volgens afstand. Zeer huis op tussenra, ongeveer 14. Oké, okay, ga even terug. 2. Dit is bij zei was splitsingrij 14, J in J 15. Afstand 585 meter, op 5 uur. Ik ga nu teruglopen. Wat is plots? Ga maar vooruit. Ja, nee, dit is braaf. 70. De leefstad richting zuidoostwaarts. Mijn hondje wilde naar de karretjes. Ik heb daar namelijk geleerd om de karretjes te zoeken. De winkelwagentjes. 745 koppelteken, 3755. Oké, ze rennen nu weer door de sneeuw. We gaan langs de viskraam. Goed zo, Loesje. Ga maar vooraan. Kom maar eens Ja, netjes. Goed zo, vooraan. Dan probeert ze de stoep weer te zoeken. Goed zo. Um, wat ik ook heb gemerkt is dat als je, nu loop ik een beetje zo rond te rommelen hier, um, ik heb een, een wat langer stuk ermee gelopen en dan om de zoveel tijd is volgens mij niet instelbaar, gaat hij je vertellen hoeveel meter, kilometer je gelopen hebt. 2023, Lelystad, richting Oostwaarts. Hier hoor je dat inderdaad dat hij niet 24... Zo. 34, 123, zeg maar 34.000. Die afstanden die hij noemt, die zijn natuurlijk altijd hemelsbreed loopt nu toch wel een beetje bochtig om naar mijn huis terug te komen. Dus het is iets meer dan die 185 meter vanaf de viskraam. Volgens mij is Lotte net thuisgekomen, want ik hoor meest blaffen en hier begint een hond vreselijk te trekken. Loes, langzaam. En ik zit midden in de opname van, uh, oh, van Blind Square. Oh, nou, mooi. dat is altijd leuk, dit. En nee, moet je erop laten staan. Maar leuk. Hij stond te kwispelen en hij ging zo achterpoot te staan. Ik hoorde een blaf. Ja, hij blijft Zo, ook. nu wordt er even door twee honden okay. in tuin gespeeld. Uh, <laughs> kom, even. We gaan even afmaken waar we mee bezig waren. Lekker? Hey, leuk, hè? Ja, Loesje, rechts. Nee? Gaan we over? We gaan naar huis. Oké. Okay. Ik ben nu thuis. Ik ga even ja. schudden om te kijken of hij dat gaat melden. Waar ben ik? Adres is 3.922, koppelteken 3.946, Lelystad richting Zuidwaarts. Ja. Oké. Okay. Hij zegt dus verder niks. Dus wat ik nu moet doen, is dat ik... extra meldingsfilter spraak uit naar plaatsen mijn plaatsen zoeken is dus nu tik ik even op mijn plaatsen Gezien. mijn plaatsen 1 plaatsen gevonden binnen een radius van 185 meter terug knop mijn plaatsen 1 plaatsen gevonden binnen vocht toe knop gerangschiet volgens populair thuis ongeveer 9 meter nou, ongeveer 9 meter dat valt binnen de gerangschiet vol thuis grasveld 420 meter en dus grasveld is 420 meter. Oké, okay, nou dat is het zo'n beetje. Ik denk dat uh, iedereen nu wel een beetje een beeld heeft van uh, wat dit uh, appje allemaal kan. Nou, dat was een uh, kwartiertje om precies te zijn. 15 minuten en een klein beetje uh, winkelcentrum, jol. Uh, ik gooi de microfoon los voor uh, vragen en opmerkingen. Nou, als niemand een vraagt, dan, dan doe ik het maar even. Uh, heel veel van die uh, navigatie-apps... Ik heb er absoluut geen uh, ervaring mee. Want ik ben een uh, Tracker Breeze gebruiker. En dat vind ik eigenlijk nog altijd... Onovertroffen. Uh, want dit ook, er zitten toch wel heel veel dingen, heel veel onnauwkeurigheden in. Zit in Tracker Breeze ook wel, maar een stuk minder. Um, maar maar je, hebt, je kunt dit ding dus eigenstandig gebruiken. Want heel veel van die dingen uh, heb je er. Uh, een paar bij nodig wil het een beetje werken. Hè? Uh, Navigon en Ariadne, als ik het goed zeg. Uh, maar deze kun je dus zelfstandig gebruiken. Ja, wat je nu hebt gehoord, dat is puur Blind Square geweest. Dus alles wat de iPhone vertelde. Ik geloof dat een Info Fox stem of nou daar wil ik van afwezen. Dat is allemaal van, vanuit Blind Square geweest. Oké, okay, nou ja, die stem, dat uh, is uh, vind ik verder prima. Het zit voice-over niet in de weg, hè, want uh, je kunt gewoon voice-over aan laten staan en die stem gaat niet door elkaar. Nee, het gaat niet door elkaar. Uh, wat je waarschijnlijk ook wel is opgevallen, is dat ik uh, uh, die, die, die stem wel vaak moet laten uitpraten... ...omdat de voice-over, als je dan de voice-over gaat bedienen, uh, uh, hoor je hem niet. Daarnaast heb ik ook gemerkt dat, uh, uh, maar misschien is dat met een uh, nieuwere iPhone wat minder... Dat wanneer uh, Blind Square druk bezig is met van allerlei dingen te doen, uh, het bedienen van de iPhone erg traag wordt. En dat die, uh, ik vind hem ook echt een beetje springerig. En nou ja, wat ik al in, in de opname zei over die uh, bakkerij, uh, ik, ik heb zomaar twijfels over de, de informatie um, die erin staat. Het is informatie die of op Foolsquare staat, maar aan de namen. Merk ik ook dat er gebruik wordt gemaakt van uh, OpenStreetMap. Want hij noemt soms gewoon een straat JOL. Terwijl dat dan JOL, ik roem maar wat, JOL 12 of JOL 13 of zo moet zijn. En uh, dit verschijnsel kende ik al uit de tijd van uh, Loodstone op de, op de Nokia telefoons. Ik heb toen ook wat zitten experimenteren met uh, kaarten uh, erin zetten via OpenStreetMap. En daar had ik uh, dezelfde toestanden mee. Ja, en Hij maakt dus gebruik van internet, neem ik aan, om uh, die database te laten. Helemaal. Een, een pakket als Navigon uh, heeft de kaarten in zich. Dat geldt ook voor TomTom. Maar uh, appjes zoals Ariadne GPS en ook BlindSquare uh, en ook Sendero... dat zijn allemaal apps die, uh, die een internetverbinding vereisen. Ja, ik heb een vraag. hè. Het is een beetje een Hollandse vraag. Uh, als je hem niet voor je werk nodig zou hebben, zou je er dan 13 euro voor over hebben? Nee, ik geloof het niet. Um, ik, ik um, als het gaat om uh, zeg maar, het uh, um, het vragen van je adres en het uh, gebruik maken van, uh, van favorieten. Het is punten die je zelf maakt, dan is Ariadne voor mij nog favoriet. En. Um, ik, ik merk wel dat ze dus nu weer in de nieuwe versie iets hebben toegevoegd... en dan zou ik eens kunnen kijken, uh, vooral met die eigen punten... of dat nu wat intuïtiever en wat uh, nou, dat dat dus uh, wat beter gaat in, in deze nieuwe versie. Maar ik, ik zou zelf toch het meest voor Ariadne kiezen. Het is natuurlijk leuk om uh, je omgeving te horen op deze wijze. Maar ja, wat ik net al zei over die bakkerij... Uh, die gegevens zijn wat mij betreft dus niet helemaal betrouwbaar. Ja, ik uh, merk, Tom, goedemiddag iedereen... Dat uh, er heel veel verschil uh, in uh, zit waar dat je in Nederland uh, zit. Ik, ik bedoel, als ik hier in Eindhoven kijk, dan uh, zijn de gegevens, misschien omdat er meer voorsqueer gebruikers zijn, uh, in Eindhoven als in, uh, in Lelystad, uh, toch wel vrij nauwkeurig. Ja, hallo Patrice, welkom. Uh, ja, nee, ik, ik, ik vermoed al, kijk, het... het, het, het het staat en valt met, met, met. Dat geldt dus ook voor OpenStreetMap. Met, met de gegevens die door, door vrijwilligers worden ingebracht. En misschien zou ik dus nu ik dit ontdekt heb van die bakkerij. Is een, een, een registratie moeten maken voor Foursquare. En moeten kijken of ik die eruit zou kunnen halen. Ik heb me nog niet echt in Foursquare verdiept. om te kijken of ik daar inderdaad iets mee zou kunnen. Ja, in, in Foursquare kun je inderdaad wel op momenten dat je inderdaad een locatie ontdekt die uh, niet meer klopt of wat dan ook, kun je inderdaad uh, um, wijzigen en of aangeven dat uh, het uh, uh, punt uh, op dat moment uh, er niet meer is. Dus dat uh, kan daarin wel. Oké, okay, nou misschien ga ik dat dan inderdaad nog wel eens doen. Uh, Astrid, is je vraag hiermee een beetje beantwoord? Uh, nou ja, ik heb, ik heb, er is een vraag bijgekomen. Ik hoor nou blind square, full square, four square. Wat, uh, wat, wat, uh, wat, is nou, wat moet ik nou hebben? Nou, ik ga het niet kopen, want het is met, het is met de duur. Nee, ik vergeet... Uh, ik zei in de opname of in mijn voorverhaal had ik het over full square, maar het is four square. En dat had met mijn spraak te maken. Het is four square. F-O-U-R en dan square. Dat is zeg maar de, de website uh, waar je al die informatie kwijt kunt en waar je dingen kan delen. Blind Square is het appje. En ik wist niet dat die al 13 euro was. En uh, Full Square is, uh, is overigens gratis. En uh, ja, ik, uh, ik, als je belangstelling hebt, uh, Astrid, wil ik er wel iets over vertellen. Maar dat hoor ik dan uh, vanzelf. Als ik, als ik wat heb, als ik Blind Square gekocht heb? Nee, als je uh, wilt weten wat Foursquare is en wat het kan en wat het doet. Nou, misschien kunnen we daar een keertje privé over mailen of zo, als dat kan. Prima. Ja, of Patricia, kom het eens een keertje uitleggen in uh, in een uh, in een podcast. Uh, Foursquare is toegankelijk? Uh, voor 95 procent. Er zitten wel wat, uh, wat knoppen in die uh, uh, ja niet direct toegankelijk zijn, maar uh, ja, zeg 95 procent is het uh, zeer toegankelijk en. Uh, ja, het is ook nog, uh, nog leuk. Ik zou zeggen, uh, ben je hierbij uitgenodigd om uh, een keertje voor de podcast een, uh, een item over de te doen? Dat uh, wil ik graag doen. Alleen vrijdagmiddag is een beetje een lastig moment voor mij. Toevallig ben ik er eigenlijk deze keer voor het eerst. Omdat ik uh, ja, toch wel nieuwsgierig was. Eh. Uh, maar ik, uh, ik wil wel eens uh, een keer eventueel wat, uh, wat inspreken dat ik dat uh, uh, voor jullie uh, uh, upload of wat dan ook. Uh, want ik, uh, ik kan op zich best wel iets over Vosquare vertellen. Lijkt me een prima plan. Uh, je hebt tenslotte ook dingen voor eh. Uh, hoe heet dat? Voor het andere vragenuurtje van, van Freedom heb je ook wel dingen gemaakt over Excel. Dus jij kan dat heel goed. Ik zou zeggen, maak er een mooie mp3 van. En mail hem maar gewoon naar mij. Dan gaan we hem hier in de podcast draaien. Um, zijn er nog meer vragen of opmerkingen over BlindSquare? Want dan gaan wij door naar de dieren EHBO. Bruno, uh, ik zag jou uh, praten, maar er was geen, uh, geen spraak. En ineens kwam Daniel er nog met een laatste stuk zin in... Uh, Bruno, doe even je microfoonschakelaar uh, goed, want dat zal het wel weer zijn. En uh, Daniel, wil jij nog even herhalen wat je zei? Ja, dat ik uh, heel leuke ervaringen heb met Blind Square. Bijvoorbeeld, uh, als ik in een uh, station met de trein stop, dan zegt hij welke bussen uh, er zijn. Dus ook welke lijn uh, de, van bussen dat het is, in welke richting en zo. En um, ik kwam ooit eens in uh, Lichtervelden in het station en ik moest overstappen. Ik stap uh, de trein op en toen zei je op welke perron ik stond met de trein en in welke richting dat de trein reed. En uh, ik denk niet dat er veel appjes zijn die... Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, uh, ik heb dat soort dingen ook geprobeerd en hier doet hij het niet. Dus het, wat ik net al zei, het staat en valt met, met de database die erachter hangt. En daar ben je dus gewoon afhankelijk van en dat bepaalt natuurlijk ook de ervaring die je met zo'n uh, zo app hebt. Ja, ik moet ook zeggen, je Frissus, dat ik er ook best wel over het algemeen heel tevreden over ben. Uh, Daniel noemde al bijvoorbeeld uh, die perons die genoemd uh, werden. Dat heb ik bijvoorbeeld in Zwolle ook meegemaakt. Maar ook dat bijvoorbeeld kruisingen heel uh, nauwkeurig vaak genoemd worden. Je hebt vaak uh, kruispunten waar dus een... ...tweetal zijstraten... ...dat de, de linkerzijstraat anders heet... ...als de rechterzijstraat... ...dat noemt hij netjes op. Dat is bij uh, Ariadne niet altijd zo het geval. Uh, verder vind ik het, zo, uh, vind ik het heel fijn... Uh, ...dat je punten heel makkelijk kunt volgen. Uh, dat kan zijn punten die dus... Uh, ...in Blind Square zelf al zitten... ...maar ook uh, punten die je zelf hebt aangemaakt. Je kunt dan... Als je het wilt volgen voor natuurlijk Navigon of TomTom Tom kiezen. Maar je kunt ook uh, voor constructie kiezen van volgen dat die uh, steeds aangeeft hoe de uh, voorziening ten opzichte van je is. Dat wil niet zeggen dat ik uh, er geen, geen zwakke punten in vind. Want ik vind het bijvoorbeeld vaak heel erg onstabiel. Als ik bijvoorbeeld uh, naar een punt bij ons in de stad ga. Dan kan hij er wel eens helemaal uitknallen. En ook wel eens een paar keer. En dat vind ik best vervelend. Zoals ik uh, het bij Ariadne heel vervelend uh, soms kan vinden, dat uh, om de paar minuten gezegd wordt dat je moet kalibreren en dan moet je een zogenaamde 8 uh, beschrijven met je iPhone. En dan zegt hij het vrolijk een minuut later alweer. Ja, ben ik met je eens. Ja, wat, Ik heb dus die ervaringen nog niet met, uh, met BlindSquare. Misschien heeft dat ook, uh, nou ja, wat ik net al zei, met de plaats uh, te maken waar je bent. Um, op perons, dat hij zegt op welk perron je bent vind ik wel heel erg knap. Want die perrons liggen vaak erg dicht bij elkaar. Ik kom toevallig uh, zondag in Zwolle. Dus ik zal het in Zwolle dan inderdaad ook eens even gaan proberen. Kijken of dat bij mij ook werkt. Dat volgen, dat heb ik dus nog niet echt gedaan. Ik zag dat nu wel staan bij een eigen punt volgen. Uh, ja, nou ja, mijn ervaringen zijn dus, wat ik net ook in het uh, opname al zei. Wat mij dus verbaast is dat hij een aantal malen noemt wat er in de buurt is. En dat dat niet altijd hetzelfde is, terwijl er dus ook, je zou dan verwachten, misschien noemt hij die punten niet omdat hij denkt dat ze buiten die radius vallen die ik heb ingesteld, maar dat was niet het geval. Dus die willekeur, ja, daar heb ik ook nog geen verklaring voor. Maar goed, uh, uh, hieruit blijkt dat onze ervaringen heel verschillend zijn. Dus iedereen moet voor zichzelf maar even bepalen uh, of hij uh, die 13 euro ervoor over heeft. Oké, okay, ben ik nu wel hoorbaar, uh, Tom? Ja, ja, ja, je bent nu wel hoorbaar. Oké, okay, dan, uh, dan zal ik nog even herhalen wat ik net zeg in hele korte vorm. Uh, zei, uh, ja, het was inderdaad het schakelaatje en ik had me nog zo voorgenomen om het even te testen en dan vergeet je het toch weer. Nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, ik... Uh, ik wou eventjes wat reclame maken. Daniel was er net zelf al voor Abwijzer, die hier ook al uitgebreid aandacht aan heeft besteed. En als ik het goed begrepen heb zijn al die uh, uitzendingen en opnames tegenwoordig te, uh, terug te luisteren op abwijzer.be. En wat ik ook uh, begrepen heb is dat op live.duvelradio.be uh, allerlei podcasts in een soort sequentiële volgorde uh, worden afgespeeld, uh, doorlopend. Nou ja, dan is het natuurlijk wachten tot het de, de juiste een keer voorbij komt. Maar ik zou zeggen, van uh, daar kun je ook nog wel het een en ander horen over uh, Blind Square. Want er zijn ook uh, tests gedaan een tijd geleden, zoals uh, Ton dat nu ongeveer gedaan heeft. En daar komt best veel uit, ook in Utrecht met name en Nieuwegein, dat daar ook die informatie heel goed is. Ja, ik val een beetje in herhalingen. Maar het blijkt dus gewoon dat het afhangt van Foursquare vooral, maar in ieder geval van de database. En die kan nogal verschillend zijn. Ik heb die opname van Elwin en zo ook gehoord. En daar deed hij behoorlijk goed. Nou, hier in Lelystad is dat dus zeker niet het geval. En uh, ik, ik vind ook dat men dat moet weten omdat je uh, voor jezelf dan ook makkelijker misschien kunt beslissen of je het appje wil kopen of niet. Dan is het een kwestie van op het forum vragen van ik woon hier of daar, uh, heeft iemand al ervaring en dan uh, hoor je het wel als dat zo is al of niet. Ja inderdaad als iemand dat weet dan, uh, dan is dat prima. Oké okay, um, dan wou ik dit onderwerp maar een beetje afsluiten en uh, tenzij er nog iets heel dringends is dan, dan ga ik verder met het dieren EHBO. Oké, okay, de dieren-EHBO. Mijn iPhone is weer aangesloten. Dier... Oké, okay, Lotte gaat even met de honden weg. En nu moet ik hem even wat harder zetten. Zo. Wegenlijst. Beginscherm. Kantoormap. De dieren-EHBO is een appje van Royal Canin. Dus als iemand problemen heeft met dat merk, dan moet hij hem niet downloaden. Dieren-EHBO, btn Oké, okay, op het beginscherm staan twee knoppen. Die zijn niet helemaal goed gelabeld, maar ze zijn wel duidelijk. BTN kat. BTN hond. En hond. BTN hond. Nou, ik heb een hond, dus ik ga maar even een hond. Dubbel tikken. EHBO hond. Hond slash kat. Knop. Beneden aan de hond slash kat, dan kom je weer terug in dat eerste scherm om de keuze te maken. Onderaan. Geselecteerd. EHBO hond. Top. 1 van 5. Dan hebben we 5 taps. EHBO hond. Huisdieren. Top. Huisdieren. Top. Voeding. Top. 3 van 5. Tips, top 4 van 5. Informatie, top 5 van 5. Oké, okay, het is trouwens een gratis app. Hond um... Ik ga weer naar boven. HBO hond, koptekst, action, knop. Aanleiding. knop. Bewusteloosheid, knop. Bijt knop. Bobbeuk, knop. Braken, knop. Vergiftiging, knop. Verschrikking. knop. Wond, knop. BTN toononderwerpen tekst, knop. Oké. Okay. BTN die arts, knop. BTN hulpdienst, Knop. Geselecteerd. Dat zijn de knoppen boven. Ik pak eens een categorie. Verslikken. Die had ik nog niet gezien. Verslikking. rhbo hond. Terugknop. Verslikking. Koptekst. Wat is er gebeurd? Kopniveau 2. De hond heeft een voorwerp ingeslikt en heeft moeite om adem te halen. Hij is benauwd en strekt zijn kop en hals om lucht te krijgen en kan hoesten, kwellen. een blauwe tong hebben en met zijn poten naar zijn bek slaan. Hoe moet ik handelen? Kopniveau 2. Laat iemand direct contact opnemen met een dierarts. Begin van lijst. Controleer de bek. Zoek naar een mogelijk obstakel in bek of keel en verwijder deze indien mogelijk. Als de hond zich ergens in heeft verslikt, houdt u hem met zijn hoofd naar beneden, de achterkant opgetrild. en drukt u de buik achter de ribben plotseling in, en ligt U eventueel flink op de borstkast zodat het voorwerp tegelijk met de lucht uit de longen naar buiten wordt gepest. Bij mensen kun je dat ook doen, dat heeft een bepaalde naam. Pas reanimatie toe als de hond geen ademhaling of uitslag heeft. goed Nou, dat soort informatie kun je dus krijgen. RHBO-hond. Of RHBO-hond. Action. Knop. We gaan even naar de action knop kijken. Deel, sluiten, delen. Deel, koptekst, wijzig, knop. Twitter, e-mail, Facebook. Meer. Nou, dit is allemaal het delen van dingen. En, het is voor niet zo interessant. HBO action, aangrijp, bewustelijk, bijvoorbeeld. We gaan even naar die onderste knoppen. We gaan naar de button dierarts. HBO Hond. ...terugknop. ...RHBO, zoek dierartsen, zoekveld. No visibel. visible. Dierenkliniek Jool, Jool 1126, Lelystad 337 Kijk, op grond van mijn positie gaat hij me nu vertellen waar de dichtstbijzijnde dierenarts is. Dierenartsen, Lelystad, Kempena 0301, Lelystad 1,1 kilometer. Ik zal even Jol op 126. de dierenkliniek... 1126, Lelystad 337 N. ...op deze kliniek uh, tikken, want die hebben wij... Dieren Uitzen, Kempen Kempena 03, Dierenkliniek Jool, 1126, Lelystad, 307, Dierenkliniek Jo 1100. Nou, hier doet hij dus verder niks mee. Gesele Huisdieren. Oh. Geselecteerd. Huisdieren, top. geselecteerd, Ja, Nee, Tab. hij is gewoon, hij verspringt. r h ik, ik had gehoopt dat hij... Zoekt A6. Dierenkliniek Jool, 1126, Lelystad, Dierenkliniek Jool, Jola, current location. de Gelderse Dreef, Green 11, 05, current location. Hmm. Dierenkliniek Jol, Jol 1126, afstand 337 m. Ik krijg nu wat meer informatie. Location. Dierenkliniek de Gelderse Dreef, legal. Lijst, knop, in, geselecteerd. kaart, oh. lijst, knop, 1 van 2. Kijk, ik kan een lijst doen geselecteerd. Een, Lijst, een, een kaart. Van twee. Kaart, geselecteerd, HBO rond, Dan. Ja. 1, Dierkliniek de Gelderse Dreef, Dierarse praktijkwij. 4 voor 6. Diaartse leefstad, Kempen 0, Dierenkliniek Jool, Joh 110. En ben ik weer terug in de lijst. Toen ik daar op dubbel tikte kreeg ik dus een uh, blijkbaar een kaart te zien waarbij ik dus eventueel er um, naartoe zou kunnen lopen. Slash kap. BTN hulpdienst, huisdieren, top. We gaan, gaan we even 5. naar de voeding. Top. De voedingtap. Geselecteerd. Voeding. Top. 3 van 5. voeding. Ko voeding op maat voor uw hond. Kopniveau 2. Iedere hond heeft zijn eigen voedingsbehoeften. De levensfase speelt hierin een belangrijke rol, maar nou, even... zijn natuurlijk allemaal prachtige Wat is de beste gezondheidsvoeding voor uw hond? Kopniveau 2. Om de keuze voor de juiste voeding voor uw hond eenvoudig te maken, heeft Royal Canin een online voedingsadvies ontwikkeld. Door enkele vragen te beantwoorden, krijgt u binnen 1 minuut de door Royal Canin geadviseerde gezondheidsvoeding voor uw hond. Nou, dat ga ik, Op, ik niet doen. Kopniveau 2. De Royal Canin gezondheidsvoeding voor uw hond is uitsluitend verkrijgbaar bij gespecialiseerde verkooppunten zoals de zaak of Tuincentra en bij de dierenartsenpraktijk. Royal Canin dieetvoedingen zijn uitsluitend via de dierenarts te verkrijgen. Zoek hier een speciaal zak, koppeling, begin van lijst. Zoek een dieruitse praktijk, koppeling. Een speciaal zak. Zoek hier een speciale zetten. Koppeling. Dieren een speciaal zaak en dan kom ik weer keurig. Soekt hier een speciaal zaken. No features visible. No features visible, zegt hij. Zamper dat het zal 150 slash 1. Leenstad. Waarom die dat zegt, kilometer. is me niet helemaal duidelijk, maar hij geeft keurig de dierenwinkel aan die hier in de buurt is. De Jumper. Het Splase dat Weverstraat 46, dat 2,5 kilometer. Ik zal er weer even. Op je jumper tikken. Zampeleert, het splazen. Ja, de intraatale lijst. Knop, 1, geselecteerd. En nu hebben we de kaart. Informatie. Um, van Nou, ik wil het hier maar even bij laten, want ik zie dat het alweer lekker uh, dik over 4 is. Dit is Dat kan dus een handig appje zijn, ook uh, als je dus een, di een dierenarts snel nodig hebt voor, voor in je buurt. En uh, de algemene informatie, er zit natuurlijk heel veel informatie bij ja, die de meeste mensen al wel kennen. En vaak hoor je natuurlijk ook van neem contact op met de dierenarts. Nou, dat kun je zelf natuurlijk ook wel bedenken. Maar ik ben er een beetje doorheen gegaan, uh, zelf een keer toen ik bij de kapper zat zelfs. En er staan echt leuke dingen in het appje en hij is gratis. Ik gooi de microfoon los. Ja, ik heb net uh, nog eventjes voor de aardigheid uh, opgezocht hoeveel EHBO-apps er in zijn algemeenheid uh, zijn. Uh, ze zijn er namelijk ook voor mensen, dus dat is misschien ook wel leuk. Zelfs een van het officiële Rode Kruis, dus dat zal geen slechte zijn. Alleen weet ik niet hoe toegankelijk ze allemaal zijn. En daar zijn er een stuk of wat ook voor dieren, Ton. Uh, wellicht heb jij er meer uitgeprobeerd en toen ontdekt dat alleen deze goed toegankelijk was. Want die uh, Royal Camin, die wordt, uh, ja, nou ja, het is, het is, ik zal het zo even laten horen. Dat kan ik meteen wel even doen. Okay. Uh, jij bent nog even bezig, hoor ik. Uh, ik ben. Uh, deze is mij aangeraden door een uh, paar hondenbezitters. Dus, uh, Dat was. Uh, uh, daarom heb ik uh, deze geïnstalleerd. Uh, Bruno, ben je er nog? Ja, ik ben er nog wel, maar ik deed iets helemaal fout. Ik wil heel even mijn microfoon vastzetten. En toen deed ik iets waardoor de opname ineens af ging spelen. Dus nou, uh, ik was even geheel in, uh, in verwarring. Wat is ook weer de sneltoets om de microfoon vast te zetten? Alt plus L. Oh ja, en ik deed dus Al plus R. En toen ging je die recording stoppen en meteen afspelen. Nou ja, het is niet zo erg. Ik wou alleen dat over Blindsquare eigenlijk even opnemen zelf. Dus dat, uh, dat staat er wel op. Oké, okay, ik ga eventjes laten horen hoeveel EHBO apps er wel niet zijn. Ach zit, is je weer vergrendeld. Wacht over het App Store, zoekveld, bewerkbaar. EHBO. EHBO is dus de eerste. EHBO Rode Kruis. EHBO Rode Kruis. E -ab. EHBO Aap. EHBO ap Het lijkt of hij EHBO Aap zegt, maar ik heb het hem net even laten spellen. Het is EHBO app met dubbel P. EHBO Kids. EHBO Kids. EHBO voor kat en hond. EHBO voor kat en hond. Dieren EHBO. Dieren EHBO. Dat zou jou er dus kunnen zijn, die eerste ook en deze ook. Royal Kamin EHBO. Maar dan komt er met als laatste met die Royal Camille EHBO. EHBO -gids. En dan hebben we nog de vakantie EHBO Gids. Oh, het, EHBO -gids. Het, het zoekveld staat nog open. Dus hij kan nog, ik krijg dan de letters. Ik zet hem weer los. Ja, ik vermoed dat er een aantal dubbele zitten, dus Zo van de dieren EHBO, als je daarop zoekt, vind je ook die. Uh, ...die Royal Canin... Uh, ...tenminste, uh, ik, ik denk dat Royal Canin en Dieren EHBO... ...als je die, die pakt, dat je uiteindelijk dezelfde app krijgt... ...maar ik zal dat ook eens gaan, uh, gaan uitproberen... ...en dan zal ik nog eens even kijken of er nog mooier zijn dan deze. Um, zijn er nog meer mensen die iets uh, hebben te melden... ...over de EHBO voor kat en hond? Oké, okay, dan gaan we verder met uh, het laatste appje... ...dat ik voor vanmiddag op het programma had staan... Um, ik zet de microfoon even vast. Ja, dat was een appje dat ik via Daniel uh, uh, heb uh, gekregen. Daniel, uh, ik ben ook heel benieuwd of jij daar nog zoiets aan toe te voegen hebt. Dat gaat om het appje Audio Notes. Um... Adkiezer, Audio Note. Audio Note, folders, Het eerste wat mij opviel... ...bij deze app en uh, daardoor werd hij voor mij eigenlijk meteen al enigszins ongeschikt... ...was dat zodra ik hem opstart, uh, de speaker van de iPhone wordt uitgeschakeld. Hij gaat dus op het uh, uh, horengedeelte, zal ik maar zeggen. En dat vind ik eigenlijk heel erg onpraktisch. Daniel, ik wou meteen eigenlijk aan jou vragen of jij... Ja, jij, jij, gaat, ...jij krijgt zoveel apps door je handen dat je misschien niet meer weet, maar... Um, uh, was dat bij jou ook zo heeft dat iets te maken met mijn iPhone 4 of uh, nee. nou, wat ik net al zei uh, was dat verschijnsel jou ook bekend ik gooi de microfoon even oké, okay, ik denk dat Daniel even weglopen is uh, ik zal het me zo nog een keer vragen Knop. het is dus een Engelstalige app Wifi. Knop. Info Knop. Info Knop. dat is de informatie Notes. Notes. Ik tik notes. Folders. Terugknop. Notes. Koptekst. AWB. Knop. Add. Kan ik een note toevoegen? Search. Zoekveld. Kan zoeken. Nieuw 7 januari 2013, 16, 16, 51, 7 seconden. Ik heb dus een noot opgenomen. Edit. Knop. Edit. Wi-Fi kan ik hem merken. Wi-Fi is nieuw, heb ik nog niet kunnen uitproberen. Kwam ik vanmiddag tegen. Ik zag dat een update was. Notis. folders. wi Ik ga note. een noot toevoegen. Notis. Terugknop. Geselecteerd. Onderstreping tekst. PNG. Knop. Onderstreping pen. PNG. Onderstreping highlighter. PNG. PNG. Dat zijn Knop. dus drie van drie knoppen die niet echt goed gelabeld zijn. Playback. Knop. Playback. Record white blue. Knop. Record white blue. Not recording. 0%, aanpak, Buurinfo. knop, e-mail, knop, tekstveld. En dan kun je er een e naam blue. geven. Not recording, record white blue. Ik ga blue. even opnemen. Geselecteerd, record white blue. Ik ga er nu vanuit dat hij opneemt. Um, ik ga even rondvegen. Recording 08. Nu wordt het al keurig, recording 08. Geselect, recording 013. Ik wil 13 seconden. Ik stop hem nu. Geselecteerd. Record wide. Record blue. Zo, nu zie ik En nu Knop. ga ik hem afspelen. Record. Knop. Redent. Knop. Play. Knop. En dan Pasen. komt hij. Knop. Ik ga er nu vanuit dat hij opneemt. Um, ik ga even rondvegen. Je hoort het al keurig, recording 08. Nou, je hoort, hij, hij neemt goed op de kwaliteit. Oeh. Ik het even twee keer met twee vingers en dan gaat hij mijn muziek draaien. Vast voorwaard. Ik kan dus 014. vooruit spoelen. 18. Knop. Speaker off. Knop. Speaker off. 79 Aanpasbaar. 63 procent. Dus hier kan ik uh, via een schuif door mijn uh, opnames heen. Buurinfo. Knop. Titel. Textveld. Hij heeft nog geen titel. E-mail. Dan kan ik hem. Ik zal dat even doen. Attentie. E-mail en Wifi sharing is om hier in de full version of audio noten. Oké, okay, wat hij dus nu zegt is dat uh, versturen van de opnames via Wifi of via e-mail kan alleen in de. als je upgrades naar de full version knop. E-mail en Wifi cancel. Knop. En dat is de betaalde versie. E-mail. Location. Tekstveld. E-mail. Titel. Tekst. Buurinfo. 63. Speaker of. Fast forward. P. Record. Knop. RNG. Ik kan hier nog record, weer knop. op de opnameknop tikken. En dat ga ik even playback, doen. Knop. En nu zal hij het weer doen. Record. Ik tik nu weer op de playback knop. En nu gaan we even record, kijken wat er record. gebeurd is. Even play, knop. Keurig recording 08. Pasen. knop. 013 seconden. Ik stop hem nu. Vast forward. Ik knop. ga even 0, slash 0. Speaker of 0%. Aanpasbaar, 0%. Oh, uitgestopt fast forward knop pauze knop 1 of twee fast pauze knop 1 of twee knop ja Record. Knop. Uh, jongens het zal wel aan mij liggen maar ik, ik hoor hier dus ook mijn iPhone dingen doen page 1 of 2 en dan denk ik van wat gebeurt hier um, je kunt opnemen met het appje de kwaliteit is uh, uh, niet aanpasbaar, is echt een, een, een, een, hoe zullen we dat zeggen, echt spraakkwaliteit. Daar is natuurlijk niks mis mee. Daar is die ook voor bedoeld. Het heet ook audio notes. Uh, ik vind wat ontoegankelijke dingen erin. Ik ben even vergeten hoeveel die kosten. Uh, mijn grootste euvel was dus het feit dat op het moment dat ik het appje startte, ik uh, uh, niets meer via de speaker hoorde. Nou, ik heb hem erop laten staan omdat ik hem hier even wilde demonstreren. Uh, lang niet alles, want je kunt ook in mappen dingen indelen en zo. Maar nogmaals, dat kan een listrecorder ook. Uh, alleen uh, moet je daarvoor betalen. En Daniel, ik hoop dat je zo terug bent en even kunt reageren op uh, dat het feit dat de speaker uitgaat. En misschien weet jij ook nog wel de prijs. Als er inmiddels een prijs aan hangt, want hij was toen volgens mij bij jou gratis. Uh, het, het is voor mij dus niet echt een aanrader. Ik geef de microfoon vrij. Uh, nee, ik was, De vrouw kwam net binnen met boodschappen en zo. We <laughs> um, hadden oh, zijn veel van die appjes. Hè. Um, want ik weet eigenlijk... Allee, ik kom er net uh, bij. Um, ja, ik ben even niet mee eigenlijk. Nee, oké. Okay, het, het, het, het, het laatste kon ik niet helemaal verstaan. Ik, ik, uh, jij zegt inderdaad terecht... van Er zijn zoveel van die appjes. En ik vind het ook... Uh, ik ben alleen maar blij dat jij die appjes meldt. En... Um, ik, nou, wat ik dus zei, dat was, dit is voor mij zeker geen favoriet. En dat had te maken met het feit dat wanneer ik hem start, um, de speaker van de iPhone niet meer werkt. Maar het geluid uh, op het uh, horengedeelte komt, zal ik maar zeggen. En dat die uh, uh, even snel een opname maken is er, zover ik kan nagaan niet echt bij. En ik, ik kan, uh, maar dat zal ook te maken hebben met uh, uh, ervaring met zo'n app. Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een app als listrecorder verdwalen. Maar dat, dat gebeurde mij hier ook. Ik druk soms op knoppen en zoals je dat net hoorde... dan zegt hij ineens page 1 van 2. Dus, uh, maar wat voor mij de belangrijkste vraag voor jou was... was: uh, ken jij het verschijnsel dat wanneer je dit appje start... de speaker uitschakelt? Iets trouwens dat uh, in dat andere appje... wat ik de volgende keer uh, even wil doornemen... dat was uh, nog een opname appje om... Uh, uh, uh, uh, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, hoofd hoe die heet... audio lecture of zo... Uh, die vond ik al eigenlijk al uh, toegankelijker, maar ook wat makkelijker te bedienen. Maar nogmaals die vraag over die speaker, uit of jij dat herkent. Kom ik er even tussendoor, uh, want dat verhaal van die speaker... dat heb ik dus ook bij de uh, standaard dictafoon die uh, iPhone zelf of die Apple zelf meelevert. Hé, hey, dat is interessant, want dat, uh, dat had ik in, uh, in EOS 5 niet, uh, maar ik, heb, ik gebruik die dictafoon eigenlijk nooit. Dus ik zal eens even kijken of dat misschien iets met iOS 6 te maken heeft. Dat is een hele goede routine, nemen we mee. Nou ja, ik gebruik dus nog steeds iOS 5, hè, dat even voor alle duidelijkheid. En soms doet hij het goed hoor, dan heb ik hem gewoon luid en duidelijk over de speaker. Maar op de een of andere manier, en ik kan er nog niet achter komen wanneer dat gebeurt, dan uh, moet ik hem echt aan mijn oor houden. Nou, misschien moet ik dan mijn, mijn vraag niet aan Daniel richten, maar in het algemeen, uh, voor iedereen die hier nu uh, in de chat zit... Als we kijken naar de verschillende audio-opname-apps die er zijn, kennen jullie het verschijnsel dat wanneer je de app start of wanneer je gaat opnemen, de speaker en dus ook de voice-over niet meer goed werkt? In principe, als de speaker aan... De speaker uitvalt bij manier van spreken uh, dan heeft het vaak te maken met monitoring en dat wil zeggen dat je je hoofdtelefoon kan insteken en dat, is, dat je zo kan horen wat je zegt zodanig dat je kan weten van zit dicht bij de microfoon of te ver of, of uh, dan heeft het uh, te maken met monitoring ja oké, okay. duidelijk verhaal uh, alleen uh, was dat bij uh, uh, audionodes in ieder geval niet het geval, Ruudje zou het eens kunnen proberen of dat dus nu met de uh, of dat geldt bij, uh, bij de dictafoon-app. Nogmaals, die, uh, bij mij bleef die gewoon wel op de speaker. Uh, ja, dit is een, een zeer kort en zeker niet uh, volledig verhaal over audio notes. Uh, ja, ik verbaas me even over het antwoord van Daniel in die zin dat ik eigenlijk dat wel handig zou vinden als een appje dat inderdaad ook zou kunnen. Het geluid teruggeven, zeg maar, wat je opneemt op je oortje. Maar ik heb nog nooit een audio-app gezien die dat deed hoor, listrecorder niet, dictafoon voor zover ik weet niet. Dat verschijnsel van het uitvallen van de speaker heb ik overigens wel eens meegemaakt, alleen uh, uh, weet ik ook niet meer wanneer en in welke app, maar volgens mij komt dat wel meer voor. Skype heeft het ook in een versie gehad. Maar ja, er zijn inderdaad ook van die telefoon-apps, van die VoIP-apps die het doen. Dat klopt, Patricia. Ja, dat monitorverhaal, dat, dat vind ik leuk. Ik ga, ik ga ook eens even kijken of ik apps kan vinden die het doen. Ik heb ze inderdaad ook nog niet gezien. Ja, dan ben ik weer voor de praktische informatie volgens mij. Um, Audio note Light is er, die is gratis. En er is Audio note, uh, Notepad en Voice Recorder en die kost een 4,49. Oké, okay, en dat is dan ook de versie zoals we net hoorden waarbij je dus de notes via wifi of via e-mail kan versturen. Want dat kan uh, deze gratis versie niet. En misschien kan die um, professionele versie wel meer. En een uh, hele toegankelijke, die heb ik uh, zelf pas in Applefish, bij Applefish gezien. Dus iVoice Reminders. En uh, daar is ook een, een Engelse podcast uh, over. Dus, en die is ook heel erg toegankelijk en uh, ook uh, heel erg eenvoudig in bediening. iVoice reminders. We nemen er mee. Misschien iets voor uh, de komende weken. Dankjewel, Patrice. Oké, okay, nou, als, we, uh, als er geen vragen of opmerkingen meer zijn over uh, audio dan gaan we, als ik het goed zeg, naar het laatste onderdeel van de, dit vragenuur. En dat is. Uh, hoe noem je dat in een vergadering? Wat er verder ter tafel komt. Heeft iemand nog leuke dingen gehoord, gezien, gevonden? Of uh, uh, andere opmerkingen te plaatsen? Ga je gang. Nou, ik heb wel een vraag. Uh, ja, het is een beetje... Uh, misschien is het wel een hele domme vraag. Maar een domme vraag is een vraag die je niet stelt. Dus doe het toch maar. Ik zit nog wel eens met het probleem dat ik... Uh, kijk, die iPhone, het is helemaal leuk en aardig. Maar hij... Uh, tinkelt en twittert en rommelt met de, en maakt me te veel lawaai zo af en toe. En als ik in een vergadering zit wil ik dat die stil is. Nou kan ik dat geluid uitzetten met dat knopje aan de zijkant, maar dan voorkom ik niet dat als mijn telefoon gaat dat er dan getetterd wordt. Andere telefoons kun je met één druk op de knop uh, stil krijgen of hem alleen op trillen zetten. Ik vraag me af of er ook een manier is om dat met de iPhone even snel te doen. Ik heb altijd begrepen dat dat uh, schakelaartje boven de volumetoetsen ervoor was om alle geluiden uit te schakelen. Ook uh, belsignalen en sms-signalen en zo. Um, dat doet hij dus bij jou niet, begrijp ik Ruud. Wel de geluidjes van de voice-over gaan uit, maar de andere geluiden blijven. Voor zover ik kan nagaan wel. Uh, ik sluit niet uit dat uh, ja, e-mail-signalen uh, en dat soort dingen gaat wel uit, maar de telefoon niet hoor. Oké, okay, ik ga even mezelf bellen. Moet ik even een telefoon verpakken uh, als iemand anders om, uh, hier iets op wil zeggen graag. Kan ik even naar de kamer hiernaast lopen. Uh, misschien een dom voorstel, maar uh, de vliegtuigmodus? Ja. Vliegtuigmodus heeft weer een ander bezwaar, want ik gebruik Bluetooth en Wi-Fi in vergaderingen. Die kan ik in die vliegtuigmodus dan wel weer afzonderlijk aanzetten, maar dat is weer een beetje gedoe. Ik geloof niet dat dat kan. Als je in vliegtuigmodus staat, kan je Wi-Fi toch niet afzonderlijk aanzetten? geloof ik niet. En verder dacht ik eigenlijk dat als je dit geluidsknopje op uitzet, dat je voice-over wel nog praat. Dat je alleen niet meer die dringeltjes en zo, dat je dat niet meer hoort. Ja, dat, dat laatste klopt zeker, en dat is maar goed ook natuurlijk. En inderdaad, die, die voice-over geluidjes, dat die het niet meer doen, vind ik op zich ook nog niet zo erg. Maar uh, mijn telefoonsignaal blijft dus gewoon gaan. En uh, je kunt wel degelijk, als je in uh, vliegtuigmodus bent en je loopt door je instellingen heen, dan zie je dus inderdaad dat wifi uitstaat en Bluetooth uitstaat. Dat kun je gewoon weer aanzetten hoor. Nou, en verder ja. Ik heb het toch dan maar gedaan, gewaagde stap. En ik ben overgegaan naar IOS 6. Heb je iets zou je daar iets aan de niet-storen functie hebben? Ja, dat is een goeie. Dat weet ik dus niet, want ik gebruik iOS 6 nog niet. Nog niet, zeg ik. Ik wou het nog even uitstellen, maar ik begrijp wel dat ik er niet aan ontkom. Dat zou er één kunnen zijn, ja. Maar, maar uh, ik werd even afgeleid en onderbroken door iemand die aan de deur belde, Ruud. Uh, uh, is het zo dat jouw bellen gewoon blijven bellen als je het geluid uitzet? Ja, dat was toch in je hoofd, Bruno, hè? Uh, ja, dat, uh, dat zeg ik, ja. Dat lijkt mij toch niet goed. Want geluid uit is volgens mij echt bedoeld voor alle geluiden die de iPhone zelf produceert met uitzondering van de voice-over. Ik heb het net geprobeerd Ruud en bij mij gaat de bel niet over. En aangezien ik trillen heb uitstaan gebeurt er helemaal niks. Ik uh, uh, voel wel over mijn scherm, want ik hoor zelfs de voice-over niks zeggen. Dus um, uh, ja, vreemd is dit. Nou, ik ga het nog eens uitvoerig uh, proberen. Uh... Maar bedankt in ieder geval voor de pogingen. Ja, die voice-over, die, die zegt, uh, gaat weer wat zeggen volgens mij. Op het moment dat je, uh, als je op een van de volumeknopjes drukt en uh, voorzichtig omhoog veegt, dan gaat die, uh, weer tegen, kan je hem weer horen praten. Ja, dat. Uh, maar dat is ook allemaal niet erg. Dat vind ik. Geen... Maar ik moet dat. Uh, kijk, als ik in een, in een gemeenteraadsvergadering zit met alle handen microfoons open, ook nog eens een keer, dan uh, kan ik dat natuurlijk niet hebben dat er gepinkt en, ge... en je hebt dat niet in de hand als een mail binnenkomt of SMS of wat dan ook en laat staan telefoon. Dan uh, en ik heb het een keer gehad. Dat is dat is echt heel vervelend. Ja, misschien moet je hem gewoon uitschakelen. <laughs> niet meenemen zou kunnen. Nee, maar ik, ik heb hem wel nodig. Dat is, het, dat is het punt. Want ik gebruik hem inderdaad uh, uh, om uh, notities in te maken. Uh, ik gebruik hem inderdaad om uh, eventjes met collega's uh, uh, op de achtergrond iets te kunnen uitwisselen. Dus ik heb hem wel nodig. Ja Rut, ik heb net als uh, Tom net even gekeken. Maar inderdaad uh, ik moet ik er wel bij zeggen dat ik hier wel iOS 6 gebruik. Alles is uit. Oké, okay, ik ga het gewoon nog eens een keer uh, proberen. Want ik, ik heb dat een keer gedaan en toen bleek dus inderdaad die, uh, die telefoon aan te blijven. En daarna uh, ben ik ervan uitgegaan van nou ja, dat is dan blijkbaar dan maar zo. Uh, maar ik, ik ga het nog wel een keer proberen, bedankt. Ik heb het net ook nog even snel geprobeerd. En het is volgens mij zo dat alles wat hier vanmiddag gezegd heeft zou moeten kloppen. Uh, in de zin van, je hoort niks meer. Je krijgt wel trailsignaal als je dat aan hebt staan. En dat vind ik dan persoonlijk wel weer erg handig. Uh, ...je kunt de spraak weer tot leven roepen... ...want inderdaad wat Ton net zei... ...als je over het scherm veegt gebeurt er niets... ...dat kun je reactiveren door uh, op de volumeknopjes te drukken... ...dan houdt de trilling op... ...en dan gaat hij wel vertellen wat je kunt doen... ...dus beantwoorden enzovoorts... ...en je zou dus ook dan kunnen horen wie er belt... ...als je op het goede plekje van het scherm uh, toucht. Ja, heer Ruud, ik wou vragen... Um, ...heb je nou je iPad dan niet... ...want als je je iPad bij je hebt... ...heb je het probleem van die telefoon natuurlijk niet meer... Ja, dat is ook waar. Uh, maar dat is gewoon een praktische reden. Ik, ik zou inderdaad die iPad kunnen meenemen. Die is ook van de gemeente, dus waarom zou ik dat niet doen? Alleen die neemt me uh, op die tafeltjes te veel ruimte in, want ik heb allerlei uh, papieren om me heen liggen, en een toetsenbordje, en een braille regeltje, en dat past er allemaal niet. Dus ik vind het juist zo lekker dat ik die iPhone, uh, die een stuk kleiner is, uh, daar kan neerleggen. Daar heb ik minder last van. Die kan ik desnoods ook nog in mijn zak steken als het moet. Maar het, uh, het zijn allemaal prima suggesties. Dat, uh, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Dat zou nou, ik heb het nog een keer geprobeerd Ruud en inderdaad, uh, uh, het werkt. Ik hoor helemaal niks en omdat ik trillen heb uitgezet merk ik niet eens dat ik gebeld hoor. Dus uh, uh, nou, ik zou zeggen, bel, bel u zelf en uh, ben benieuwd. Laat het horen. Zal ik doen. En dan is het de, de, de handigste en meest praktische suggestie in jouw uh, situatie, Ruud, natuurlijk, zolang het uh, niet goed zou gaan, hem gewoon op vliegtuigmode zetten. En dan apart even weer de WiFi aanzetten. En dan kun je toch eigenlijk hem gewoon als, uh, ja, als, als apparaat gebruiken waarvoor je hem verder maar wilt gebruiken zonder door de telefoon gestoord te worden. Ja, dat is waar. Oké, okay, nou, prima suggesties erover dus. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die, uh, die iets. Uh, ...te vragen, te vertellen. Ja, ik wil iets leuks, jongens. Vertel eens iets leuks. Wel, ik zal eens iets leuks vertellen. Uh, ik ben hier een paar weken niet geweest. En dat komt omdat ik uh, met mijn iMac er niet meer op geraakte. En uh, er zijn nog mensen die met de iMac er niet op geraken. En het leuke nieuws is, ik raak er nu wel op. Wat is nu het verschil tussen waarom ik wel en waarom ik er niet op kon? Dat is... Uh, ik heb net ontdekt, vraag mij niet hoe of wat. Ik ben al blij dat ik erop geraakt ben. Um, TC Conference heeft er blijkbaar een applicatie van gemaakt om via de Mac uh, bij jullie terecht te komen. Alja, zo ervaar ik het toch. Want uh, de oudere manier, dat werkte niet meer. Ik zeg kom, ik ga toch eens kijken uh, naar mijn, uh, alja, waar, waar dat uh, Java in staat en zo. En ineens zag ik daar bijvoorbeeld uh, een applicatie TC Conference tussen staan. Dus de Mac-gebruikers die er niet op komen, konden, die gaan er nu wel op kunnen. Dat is toch pas goed nieuws. Nou, ik had dat ook. Uh, ik snap niet helemaal precies wat je bedoelt. Want ik ben ook gaan kijken bij, uh, bij Java. Of misschien uh, sinds de update naar Mountain Lion... Um ik opnieuw iets met Java moest aanzetten. Maar dan kon ik. De manier die uh, Nens en Egbert destijds hadden uitgezocht, die werkte niet meer. Dus uh, uh, kun je iets, uh, uh, iets duidelijker zijn, Daniel, over wat de mensen op de Mac moeten doen dan? Oké, okay, Dani Daniel is waarschijnlijk weer even weg. Um, dit houden we even vast. Want ik, ik weet niet uh, of er meer mensen zijn die. Uh, die hier iets van weten uh, Nens, misschien jij jij zal dat misschien ook wel ontdekt hebben ik zag net Daniel weer eventjes um, nee, ik ging hem nu net even snel aanzetten want inderdaad, ik doe dit uh, gewoon uh, hier doe ik het op de pc en um, uh, nee, ik heb ik, uh, ik zet hem nu aan, dus het zal even duren voordat ik heb gekeken Oké, okay, Daniel, je bent weer. Ik weet niet of je mijn vraag had gehoord. Kun je even een beetje specificeren hoe je, uh, hoe je te werk nu moet gaan om uh, er weer voor te zorgen dat je er met de Mac op kunt? Volgens mij komt hij nu op met de Mac. Ik wou net zeggen, nu we, nu we het nodig hebben, lukt het niet meer. Het is ook wat met die Macs, hè. Oké, okay, uh, misschien komt Daniel zo nog terug. Uh, iemand anders die nog uh, de mic wil? Oké, okay, ik ben terug. Uh, ja, vroeger had ik dat ook dat ik er zo een paar keer het geluid kwijt was. Ik, heb, uh, um, ik weet niet ho hoever dat jullie mee waren, maar dus uh, blijkbaar staat er nu in mijn directory ergens een applicatie TC Conference. En als ik daar dubbel op tik, dan, uh, dan raak ik wel weer. Oké, okay, die moet dus ergens op de Mac staan. Dus ik kan ook met uh, uh, Spotlight gaan zoeken op TC Conference. Um, ja, ik zal, uh, ga ik dus niet te veel doen, maar ik zal eens kijken hoe dat hij juist noemt. Maar hij noemt TC Conference, want anders had ik het... Uh, het, stond er, ja, het stond er ineens tussen, uh, want vroeger uh, kon, je, kon je gewoon in de room komen en dan moesten we dat gewoon minimaliseren. En dan konden we gewoon, als, uh, gewoon binnenkomen bij manier van spreken, we moesten gewoon onze naam intippen. En uh, dat kon al uh, ja, dat kon zeker al drie weken niet meer. Ik zeg, kom we gaan toch eens kijken. We gaan toch nog eens die Java proberen te doen en zo. En uh, ja, ineens zag ik TC-conference. Ik dubbel tik erop. en. Uh, ja, ik, uh, ik hoefde zelfs mijn naam niet meer in te typen, want uh, hij herkende zelfs mijn naam nog uh, hoe dat ik de laatste keer binnengekomen ben. Oké, okay, nou dat, uh, dat gaan we eens even uh, onderzoeken. Nens heeft inmiddels uh, de mek uh, is aan het opstarten. En eh, bij mij draaide die dus ook. Uh, we gaan het straks even proberen. Oké, okay. um, iemand anders die nog iets uh, in de mic uh, wil roepen? Ja, even heel kort voordat ik uh, jullie ga verlaten. Tom, uh, zo'n uh, zo podcast over uh, in dit geval Voorsquare. Hoe lang uh, mag die ongeveer duren? Nou... Niet langer dan een uur zou je zeggen. Nee, kijk, kijk maar, ik weet niet precies hoeveel er over te vertellen valt. Uh, kijk, ik ben nu met Blind Square ook minstens een half uurtje bezig geweest. En uh, ik denk dat je het zo tussen een kwartier en een half uur, uh, dat dat een, een, een mooie lengte is. Oké, okay, nou dan uh, dat is in ieder geval voor mij even een, uh, een uitgangspunt. Want uh, ja, je kunt over een hele hoop dingen heel lang praten en heel veel vertellen. Alleen uh, uh, dan blijft het ook niet hangen. Vaak. Dus in ieder geval bedankt. En uh, ja, mochten jullie inderdaad nog uh, wat dingen hebben, uh, kun je me altijd vragen. Ik uh, ben altijd beschikbaar om uh, iets te doen op de achtergrond. Alleen, uh, zoals ik al zei, live dat wil meestal niet lukken. Oké, okay, fantastisch. Ik heb een vraag voor Patricia. Uh, uh, lees je ook mee in het forum? Vo voice-over forum? En zo niet, um, ja, mogen we dan op de een of andere manier jouw e-mail weten? Want um, als, het, als er dan wat te vragen is of zo, dan dat, dat we je kunnen mailen. Nee, ik uh, lees op het ogenblik niet op uh, dit uh, voiceover forum, tenminste niet op het Nederlandse voiceover forum uh, mee. Uh, wel op diverse andere fora. En uh, ja, mijn e-mailadres daar maak ik geen geheim van. Tenminste niet uh, het, uh, het mailadres wat ik voor uh, fora gebruik. Dat is poverman2 van p-overman. gmail.com Dus poverman2.gmail.com Oké okay, bedankt. Geen dank. En uh, ik uh, ga jullie verlaten. Nog een fijne een middag en avond. En uh, tot nog een uh, volgende keer. Ja, ik heb gekeken waar het bestandje zat. Bij mij zit het in het mapje Daniel. Dus daar komen uh, waarschijnlijk. Uh, ik ben nog niet zo een ervaren iMac gebruiker. Maar ik denk dat iedereen uh, een mapje zal hebben met zijn eigen naam. En dan staat er gewoon uh, TC Conference. En er staat ook. Uh, als ik kijk naar de eigenschappen staat er ook programma bij. Dus het is wel effectief een programma. Oké. Okay. Um. Ja, ik hoor mezelf terug. Ik heb net even, terwijl de Patricia aan het praten was, uh, met, uh, uh, met de Mac uh, gezocht met... Uh, um, Oeh, wat erg als je zelf terug hebt, Met command spatie, dus de, de, de, de spotlight. En uh, bij PC vond hij al TC Conference. Nou, die start je op. Je krijgt... Hij uh, heeft mijn naam gezien. Uh, nou, Daniel, je hebt gewoon helemaal gelijk. En het werkt weer. Fantastisch. Ja, want ik vond het wel een beetje jammer. Jullie zullen het misschien gezegd hebben van Daniel komt niet meer. Maar ja, ik had het al gezegd tegen Ast. Veldman, ik zeg ja, zijn er geen, uh, geen uh, klachten ofzo van mensen die met de iMac niet meer er binnen raken. en uh, ja, er werd nog niks over gezegd, dus, uh, maar de oplossing is er, dus dat is goed nieuws. Het is wel heel verbazingwekkend hoe dat daar dan komt, uh, maar ja goed, dat, uh, dat zullen we misschien nooit weten, maar het werkt, je hebt helemaal gelijk. Het, het is alleen wel zo dat je dan ook tussen. Uh, ik, ik heb nog niet echt grondig gekeken, want je komt dan wel meteen in de room van Bartimeus. En um, ik zou dan dus eigenlijk op uh, dinsdagavond eens moeten kijken... of ik op, op deze manier ook in de, in de room van uh, Freedom Scientific kan komen. Maar het ziet er goed uit, het werkt weer. Ja, Er zitten niet zoveel mensen uh, die een Mac hebben uh, in de chat hier, tenminste niet met de Mac... Dus vandaar dat het uh, niet aan de orde is gekomen. Ik had het zelf ontdekt, al een, een, net als jij, een aantal uh, weken geleden al. En ik dacht dat dat met de update van, uh, van OSX te maken had. Dus... Oké, okay, het is alweer kwart voor vijf. Wat gaat dat toch snel? hè? Um, we gaan al richting valreep. Dus heeft er nog iemand iets voor de valreep? Ja, ik heb nog wel iets leuks. Na aanleiding van het EHBO-gebeuren zat ik toch in die EHBO-apps, eh, omdat ik ze even voor jullie had opgezocht. Daar heb ik maar even voor de aardigheid die van het Rode Kruis gedownload. Ik ben zelf namelijk EHBO'er en ik had alles gehoord dat die wel goed was. En die is inderdaad heel goed naar mijn idee, zeer intuïtief. En nou ja, door iedereen te gebruiken. Er is ook over nagedacht. Hoe die opstart, je komt meteen in een schermpje waar je uh, de instellingen mag doen en er zijn maar een paar instellingen. Dat is namelijk wil je één keer in de drie maanden een pushbericht over EHBO in je regio ontvangen of wil je uh, de e-mail nieuwsbrief per maand van het Rode Kruis ontvangen. Nou dat kun je dan al dan niet aanvinken en bewaren en dan kom je dus in een menu. En dan staat daar een heleboel uh, dingen. En als je de laatste aanklikt, dat vond ik wel de meest intrigerende, dat is uh, uh, uh, reanimatie. Dan krijg je meteen een uh, ritme te horen op je iPhone uh, in welk je zou moeten reanimeren. En je krijgt een aantal knoppen waaronder de knop zoek AED in de buurt. Dat is zo'n hartmassage, nee zo'n hartschokapparaat waarmee je dus een schok kunt uh, toedienen. Dan gaat er een nieuwe app open, maar die had ik nog niet gedownload. Dat is een app van het uh, uh, Academisch uh, Centrum in Eindhoven, van Radboud. En nou, in Nij, Nijmegen moet natuurlijk. En daar moet ik dan eens naar kijken uh, in hoeverre die uh, AED's in de regio en precies laat zien. Dus dat is ook wel spannend. Dus ik uh, vond dat wel uh, een grappig appje om uh, zomaar even te downloaden. Hoe heette die precies uh, Bruno? EHBO uh, Rode Kruis ofzo. Dus uh, dat is, uh, als je EHBO in het zoekveld intikt in de App Store en je gaat dan met je vinger over het scherm dan krijg je de zoekresultaten te zien. Uh, die die meteen al vindt hè, zonder op zoeken te klikken en als je daar dan op EHBO rode kruis tikt dan krijg je er weer drie met zo'n schuifbarretje uh, uh, uh, wat je omhoog en omlaag kunt schuiven waarvan er twee volgens mij helemaal niets met EHBO te maken hebben maar die eerste is gewoon degene die je moet hebben en uh, nou ja een kind kan de was doen zou ik bijna willen zeggen. Oké okay, hartstikke mooi dankjewel Bruno. Uh, nog meer valrepers? Oké okay, dan wil ik ook nog eventjes uh, gebruik maken uh, van de valreep, um, Niet om een appje aan te wijzen, maar uh, om even een klein beetje beter uit te leggen wat ik net bedoelde met die RSS-feed voor de Blink magazine. Ja, die werkt gewoon voor een, een feed, hè? dus een, uh, voor de RSS-readers, maar niet voor de podcast-app uh, bijvoorbeeld. Dat wilde ik eventjes uitleggen. En op de uh, Twitter zijn we ook bereikbaar op BlinkNL. B-L-I-N-K-N-L. -N -N Nens, dankjewel. Oké okay, mensen, valreep eenmaal, andermaal. Oké, okay. nou ik hoop dat jullie het uh, enigszins met mij hebben kunnen stellen vanmiddag. Volgende week is Derk er, gelukkig weer. Mensen nogmaals een heel goed weekend en graag tot volgende week vrijdag. MUZIEK